12 uur, dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het verhaal meteen van RTL Cameraman Hans van der Klauw. Die is mishandeld bij de Iben Galdoenschool in Rotterdam vanochtend. En een mediaforum met Annette Biersel en Art Roojakers. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Kamervoorzitter De Graaf zegt dat hij geen fouten heeft gemaakt. Toezichthouders Otschel keken de andere kant op. En massale politie invallen in Turkije. Er is veel zon. Tegen de avond kan er een enkele bui vallen. Vooral in het zuidwesten en zuiden. En het wordt 26 tot 33 graden. Morgen warmer en benauwder dan vandaag. 27 tot 35 graden. En dan kunnen er stevige buien ontstaan. Fred de Graaf treedt aan het begin van de middag definitief terug... als voorzitter van de Eerste Kamer. De Graaf raakt in opspraak omdat hij PVV-fractievoorzitter... Geert Wilders uit de commissie van in- en uitgeleiden zou hebben gehouden... tijdens inhuldiging van koning Willem-Alexander. Joost Vullings zit in Den Haag. Joost de Graaf ligt zijn besluit om terug te treden... nog toe in de Eerste Kamer. Hoe laat gaat hij dat doen? Ja, rond de klok van uh, half twee. Maar we spraken hem al vanochtend toen hij arriveerde bij de Eerste Kamer. Eh... Uh, niet leuk. Nee.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 Ja, heel zuur vindt hij dat dus. Maar ja, de graaf vindt nog steeds dat hij niets verkeerds heeft gedaan... en houdt dus vol dat hij Wilders uh, niet geweerd heeft. Nou ja, hij gaat dus zijn verhaal uh, afsteken straks. Als hij nou weg is, hè? na zijn vertrek als Eerste kamervoorzitter. is die affaire dan helemaal uh, klaar? Ja, dat is, dat is wel een beetje de vraag. Er zijn toch wel mensen die een beetje hun hart vasthouden... als de graaf uh, over anderhalf uur de, de Eerste Kamer gaat toespreken. Want je, je proeft aan hem dat hij gefrustreerd is... dat hij het onterecht vindt dat hij moest terugtreden. Dat vinden misschien ook wel een aantal uh, mensen in de Eerste Kamer... Kamer. En hij zou natuurlijk wel eens in zijn afscheidstoespraak in de Senaat misschien wel eens een tikkie terug kunnen geven aan Anouska van Miltenburg, de voorzitter van de Tweede Kamer, of uithalen naar de Tweede Kamer. En als hij dat doet, als hij zijn frustratie, om zeg maar te zeggen, de vrije loop geeft, ja, dan, dan kan het nog wel even duren voordat deze storm is gaan liggen. Ja, wie wordt dan eigenlijk voorzitter van de Eerste Kamer? Voorlopig wordt het Hans Franke van het CDA. Die is nu al plaatsvervangend voorzitter, dus die neemt vanmiddag de voorzittershamer over. Ja, en dan zullen ze het ook wel gaan hebben over de procedure voor een definitief Voorzitter. Wie weet mag Hans Franke ook wel blijven. En wie weet komt er iemand anders. Maar dat, dat, dat, dat circuitoverlegzoekie komt pas vanmiddag op gang. Gaan we straks horen. Joost Willings, dank je. Er is veel te laat ingegrepen door toezichthouders... bij het tankerbedrijf Otviel. Al jaren was bekend dat er van alles mis was... met de veiligheid van dat bedrijf in de Rotterdamse haven. Dat is allemaal te lezen in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens voorzitter Tjebe Joustra heeft het bedrijf 12 jaar lang aangemodderd.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 President Karzai heeft dat gezegd in Kabul, want er werd een ceremonie gehouden waarbij de Afghaanse regering de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het land overnam van de internationale troepenmacht ISAF. Voorgaande pogingen tot een dialoog met de Taliban liepen op niets uit. In 2011 werd het hoofd van de Afghaanse Vredesraad door een bemiddelaar van de Taliban vermoord. Karzai sloot na deze aanslag vredesoverleg met de Taliban voor altijd uit. Maar daar is hij dus van teruggekomen. Dat vredesoverleg is nu aangekondigd en het wordt gehouden in Doha... de hoofdstad van Qatar, waar de Taliban een kantoor hebben geopend. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dan naar Turkije. Antiterreureenheden hebben vanochtend invallen gedaan in huizen in steden verspreid over het land. In de hoofdstad Ankara en in Istanbul zijn tientallen mensen opgepakt. De Turkse regering verklaarde in de afgelopen dagen al dat bekend is wie de protesten hebben georganiseerd. Ja, correspondent Bram Vermeulen is aan de lijn Bram grote arrestatiegolf. Wat willen de autoriteiten daarmee? ...heeft uh, iets weg van uh, vergeldingsactie. Uh, het past ook binnen de retoriek van premier Erdogan... Uh, ...die zojuist weer een speech heeft gegeven... ...en die zegt dus een onderscheid te maken tussen de mensen die vreedzaam demonstreren... ...en extremisten en extremistische groeperingen. Hij haalde hier zojuist ook hard uit naar de oppositie... ...die uh, Kamerleden had afgeplaatst onder de demonstranten... Uh, ...die werden bekritiseerd voor het proberen tegen te houden van uh, waterkanonnen... Uh, maar inderdaad, uh, er zijn heel veel arrestaties verricht, uh, niet alleen van demonstranten, maar ook van journalisten. Zelfs een journalist die afgelopen donderdag nog bij de premier aan tafel zat om te onderhandelen over deze crisis, is vanochtend opgepakt op Taksim. Demonstranten en journalisten dus. Ja, op Taksim uh, was wel een opmerkelijke actie, uh, een, heel, een, een stil protest. Hoe ging dat? Het is de uh, talk of the town, zou je kunnen zeggen. De Doeroen Adam, de man die stilstaat. De man die gisteravond over een uur of negen met een plastic zakje aangelopen kwam op het taxienplein. En daar ging stilstaan met zijn gezicht naar uh, de grote rode vlag uh, van Turkije. En het portret van Atatürk dat uh, aan het theater hangt. Dat volgens de redenbouwplannen tegen een vlag... Uh, hij is daar gaan staan en uh, een grote groep van demonstranten is zich aangesloten bij dat protest ook stil te gaan staan. En de oproeppolitie heeft dat heel even aangekeken en heeft vervolgens uh, ook die demonstranten weer gedemonstreerd. De man zelf is, uh, is overigens uh, daarbij niet opgepakt. Ik hoor al nou berichten dat er nu ook een stilstaande vrouw is in Ankara. Dus de, de, de, de, deze alternatieve manier van demonstreren, die verspreidt zich nu. Ja, stilstaand protest dat is toch wel opmerkelijk. Nou, heeft intussen de Turkse regering gedreigd het leger in te zetten. Ja, denk je dat dat ook echt gaat gebeuren? Sterker, uh, het is al gebeurd toen ik uh, zaterdagavond uh, verslag deed van de beleg van het Vijf Sterren uh, waar veel van die demonstranten aan het schuilen waren. en waar de oproeppolitie politie nogal wat draag af naar binnen heeft geschoten. Toen kwam daar rond een uur of half één. Uh, uh, s'nachts kwamen daar twee tankwagens, uh, waterkanonnen. aangereden van de gendarme. Maar de gendarme valt... Uh, eigenlijk ja, tussen politie en leger in, het is de, de eenheden die normaal op het plekken zijn langs de van Turkije en soms bij grote rellen worden ingezet om de politie hier bij te staan. Dus je moet dat niet al te letterlijk nemen in die zin, je moet geen tanks in de straten van Istanbul of Ankara verwachten. De gendarme is er op het moment dat de politie het niet meer aankan, moet ik er ook bij zeggen dat het vandaag buitengewoon rustig is hier in Istanbul. Bram Vermeulen, dankjewel. In Hongarije is een man van 98 aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Laszlo Satari wordt ervan verdacht dat hij in de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij de deportatie van meer dan 15.000 Joden die in Auschwitz werden vermoord. Simon Wiesenthal Centrum zette Satari vorig jaar op de plaats 1 op de lijst van meest gezochte oorlogsmisdadigers. Satari werd na de, dood, na de oorlog ter dood veroordeeld, maar toen is hij gevlucht naar Canada. En in 1997 ontnam Canada hem het staatsburgerschap, omdat hij bij zijn aanvraag had gelogen en hij verdween daarna spoorloos. Vorig jaar is die opgepakt, in Budapest... nadat verslaggevers van de Britse tabloid de hem hadden opgespoord. En de hoofdaanklager in Hongarije zegt dat de rechtszaak... tegen die hoogbejaarde man binnen drie maanden zal beginnen. Sport. Op het tennistoernooi van Rosmalen... speelt vandaag de laatste Nederlander in de eerste ronde. En dat is Igor Seisling. Mark Brassen zit te kijken. Hoe groot denk jij, Mark, dat hij de tweede ronde gaat halen? Ja, die kans is toch wel, uh, wel redelijk aanwezig. We weten van Stanislas Wawrinka dat hij een, een goed seizoen doormaakt. Hij staat in de top 10 van de wereld, uh, nummer 10. Maar ja, we weten ook dat Gras niet zijn sterkste ondergrond is. Uh, twee keer vierde ronde gehaald op Wimbledon. Eigenlijk nooit verder dan die vierde ronde gekomen. En daar liggen de kansen toch wel voor Igor Seisling... Die vorige week op de Queen's Club in Londen speelde. Grastoernooi ook. Ook een voorbereidingstoernooi op Wimbledon. Daar de derde ronde haalde. En toen maar net aan van Jo-Wilfried Tsonga. Tsonga nou, ja, heeft hij eerder dit jaar al een keer gepakt tijdens het. De ABN Amro-toernooi. Dus hij weet dat hij van die jongens eh, kan winnen. Gras niveleert ook. De verschillen worden kleiner op gras. Ja, en Seisling en is toch wel een jongen die houdt van de snelle banen. Als hij goed serveert en, en ja, als hij goed in de rally kan komen in de service-games, van de Wawrinka aan kan vallen, surf en volley kan spelen ook. Ja, dan maakt hij, maakt hij zeker een kans. Ik schat het wel zo, maar misschien niet 50-50, maar 55-45 procent. Dan nog wel in het voordeel van Wawrinka, die natuurlijk wel veel ervaring heeft. Maar nee, hij is zeker niet kansloos. Mark Brasser daar in Rosmalen. Het zal wel lekker warm zijn daar trouwens. Um, even kijken, voetballen. John Tal Thomasson is de nieuwe trainer van Excelsior. De afgelopen twee jaar was hij al assistent bij Excelsior. En Thomasson krijgt pas in augustus het vereiste trainersdiploma. Ton Lokhoff, eerder deze maand ontslagen bij VVV, wordt assistent van Huub Stevens bij PAOK Saloniki. Stevens en Lokhoff werkten al twee jaar samen bij de Red Bull Salzburg in Oostenrijk. En scheidsrechter Björn Kuipers wordt donderdag de eerste Nederlander... die een wedstrijd fluit bij de Confederations Cup in Brazilië. Kuipers is aangesteld voor de wedstrijd tussen Nigeria en Uruguay. Het is twaalf over twaalf hoofdpunten van het nieuws. Ik heb niks verkeerd gedaan, zegt Eerste Kamervoorzitter De Graaf... die opstapt vanwege de kwestie Wilders. Zorginstellingen gaan onzorgvuldig om met medische gegevens van patiënten... zegt het CBP. En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 Of is het ook een mooi marketinginstrument voor al die weerbureaus? Michiel Severin van Weerplaza reageert zometeen in het mediaforum. Annette Bierschel, correspondent voor Duitse media in Nederland... en avro Art Rooyakkers. En het gaat onder meer over het grote nieuws van gisteren. Over 20 jaar is kanker voor 90% chronisch. De vraag is, was dit wel nieuws of was het oud en gewoon opnieuw opgebakken? In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Wilma van Andel. En die komt uit Bad door. Dit is Radio 1. Lunch. En we beginnen met het media nieuws. Commotie rond de Iben Galdun school in Rotterdam vanochtend. Cameramensen en fotografen van onder meer RTL en SBS... waren daar aanwezig om een actie van de groep Iditentier Verzet te filmen. Die protesteerde tegen de examendiefstal in de islamitische school. Een aantal leerlingen werd daar zo boos over... dat ze de cameramensen bedreigden. Hans van de Klauw, filmend voor RTL... ...was totaal verrast door de agressie. Het was eigenlijk gewoon heel rustig. We deden eigenlijk niks, We stonden dus te wachten. En op een gegeven moment kwam er een jongen... ...die draaide mijn camera zo weg uit Manden. En ja, dat, uh, je mag van alles roepen naar mij... ...maar ik kom niet aan mijn spullen. En daar, daar, daar begon het eigenlijk al een beetje mee. En schelden en doen. En uh, nou ja, dat, dat, dat bleef daarbij. En vijf um, minuten later komt hij komt terug en, uh, en doet het weer. En ik geef hem een duw om van, hé, hey, wat is dat? En toen liep het uit de hand eigenlijk. En het bleef niet bij duwen, nogmaals Van de Klauw. Waar ik samen met de sbs cameraman hem probeerde uh, weg te houden van onze spullen... Uh, werd hij agressiever, agressiever en ging de bokshouding innemen. En sloeg de cameraman van de SBS vol op zijn neus. Van de Klauw is als cameraman een hoop gewend, maar dit had hij nog niet eerder meegemaakt. Kijk, het uitschelden en zo, dat is, nou, ik wil niet zeggen bijna dagelijks... maar dat gebeurt best wel veel. En dan bouw je op een gegeven moment wel een, een dikke olifantenhuid op. En dan denk je, ja, het zal wel. Maar aan spullen en daarna ook aan mensen zitten... want je ziet hem, er zijn beelden van dat hij aankomt gerend en dat hij mij probeert te trappen, ja, dan, dan ga je toch een stap te ver, denk ik. De jongen is intussen gearresteerd en vanmiddag doet van de Klauw aangifte bij de politie. Bestuursvoorzitter Tonsja van de school betreurt het incident... en hij zegt dat de leerling een passende straf krijgt en hij denkt daarbij aan een schorsing. Hadden we het gisteren hier over het verdwijnen van debat op twee. Vandaag kunnen we melden wie zeer waarschijnlijk het gat dat het programma achterlaat gaat opvullen. Dat is de EO, die graag een discussieprogramma aan het aanbod toevoegt. EO-directeur Arjan Lok moet een slag om de arm houden, omdat de omroepdirecteuren er nog druk over bezig zijn. Maar hij is optimistisch dat zijn omroep op de plek van debat op twee gaat zitten. Dat denk ik wel. Het moet wel heel raar lopen, wil dat anders gaan. En uh, wij hebben aangegeven wat voor ons belangrijk is. Dat wij een belangrijke traditie hebben als het gaat om opiniering. En ik denk dat wij ons de komende jaren daar heel goed in kunnen profileren. Dus uh, ik ben blij met deze plekken en ik denk dat we die ook gaan krijgen. En wie wordt de presentator? Dat is dan de grote vraag. Thijs van der Brink lijkt ons logisch. Nou, wij hebben uh, een paar mooie presentatoren. Eentje daarvan is Thijs. Uh, die uh, is voor ons uh, een belangrijke presentator als het gaat om journalistieke programma's. Dus het ligt voor de hand dat we met hem daar het gesprek over voeren. Dat is allemaal nog niet rond, uh, maar hij is wel een voor de hand liggende kandidaat. Er is een nieuw karakter geïntroduceerd in de Amerikaanse versie van Sesamstraat. Niet meteen nieuw zou je denken, maar wel als het gaat om een jongetje... van wie de vader in de gevangenis zit. Hij vindt het moeilijk om erover te praten, maar de Sesamstraat-vrienden zijn begripvol. All this talk about my dad and where he is, got me really upset. Oh, well, Because your daddy's away? Uh, and you miss him? Yeah, but because of where he is too. My dad is... My dad's in jail. Het initiatief is genomen omdat van relatief veel Amerikaanse kinderen... een familielid in de gevangenis zit. Meer dan 1% van de Amerikanen zit vast. In Nederland is dat bijvoorbeeld 15 keer zo weinig. Onder meer via de uitzendingen en ook een website worden tips gegeven... over hoe de kinderen en de opvoeders moeten omgaan... met een ouder die in de cel zit. In het verleden heeft Sesamstraat al vergelijkbare initiatieven genomen... voor kinderen van gescheiden of overleden ouders. Maar bijvoorbeeld ook over een ouder die als militair is uitgezonden naar het buitenland. Het wordt morgen tropisch warm in ons land. Volgens Meteoconsult kan het in het oosten zelfs 39 graden worden. Uitzonderlijk warm en gisteren viel zelfs de term hittestress in sommige media. En OS weerman Gerrit Hiemstra reageerde in het Radio 1-journaal... op de gebruik van die term. Ja, ik denk dat dat woord een beetje overdreven is. Kijk, hittestress, dat is iets wat bij uh, zieke en zwakke mensen kan voorkomen... als het heel erg warm en vochtig is. Maar uh, ja, ach, uh, oh. ik, uh, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... Natuurlijk, voor de betrokkenen zal dat best wel, wel, wel belangrijk zijn. Maar voor de, laten we zeggen, de normale Nederlander, die krijgt echt geen hittestress. Ja, of het zou op dit moment moeten zijn van alle gedoe eromheen. Ja. Hier is aangeschoven Michiel Severing, hij is meteoroloog van Weerplaza.nl. Hartelijk welkom. Goedendag. Je hebt je computer openstaan, hè? want zitten we al aan de tropische temperatuur op moment? Nog net niet. 28,6 is het warmste nu in de buurt van Eindhoven. Dus daar wel. Ah. Daar wel. Want boven de 25 en dan heb je een, een tropische of zomersdag heet het zomers ook. inderdaad boven, boven de 30 is tropisch en uh, nou, met die hittestress dan hebben we het echt over temperaturen die boven de 35 graden uit moeten komen. Ja, jij noemt het woord al hittestress, een term die jullie eigenlijk geïntroduceerd hebben. Nee, dat nou, nou, ja, gelukkig niet. Ik bedoel <laughs> jullie, jullie weer mensen. Nou, het is eigenlijk uh, vanuit een onderzoek van het RIVM en het KNMI naar voren gekomen in de middenjaren 2000 vijf 2006, toen hadden we ook een hele forse hittegolf. Er zijn er behoorlijk wat mensen aan overleden. Uh, inderdaad, zoals al Gerrit al aangaf, die al in een risicogroep zaten. Ook in Frankrijk toen, 10, 20.000 mensen extra door de hittegolf. En toen is er uh, besloten om tot een hitteplan te komen. Om uh, toch te waarschuwen bij dit soort extreme omstandigheden. Zodat uh, zowel die doelgroepen als uh, verzorgende instanties uh, maatregelen kunnen nemen. En daarbij is ook het woord hittestress geïntroduceerd. Ja, maar is het ook niet een beetje hyperig? Het wordt warm, nou ja, oké. Okay. Het is in zover... Het wordt, kijk, voor de doorsnee man is het heel simpel. Het wordt heel warm en we gaan gewoon lekker rustig aan doen. We drinken een biertje of een colaatje. Het wordt vanzelf wel weer koeler. Daar komt het allemaal goed voor. Het is voor die hele kleine doelgroep die er wel last van heeft. Uh, daarvoor geven we het aan. En, uh, niets meer en nou, niets minder. Is Gerrit dan te nuchter? Gerrit Hiemza? Maar die vindt het eigenlijk een beetje overdreven, heb ik het idee. Nou, het ligt aan hoe je het bekijkt. Ook Gerrit zegt inderdaad op een hele nuchtere manier van... het is allemaal wat overdreven. En dan zegt hij, maar voor die mensen die er echt last van hebben, ja, is het toch wel interessant om te weten. Nou, dat is precies de insteek ook van ons geweest. Het wordt echt bijzonder warm morgen. Met je consult dacht zelfs aan uh, recordhoge temperaturen van misschien 39. Nou, wij gaan tot 35. Maar de gevoelswaarde door die hoge vochtigheid, die loopt wel op naar richting de 38 graden. Denk, dachten we niet alleen gisteren, maar ook nog steeds vandaag. Dus uh, dat betekent dat we er morgen toch echt rekening mee moeten houden in het oosten en noordoosten van Nederland. In de rest van het land ja. valt het wel mee. En het grappige gevoelswaarde, want dat hoor je eigenlijk normaal in de winter alleen maar. Hè? Ja, die bestaat ook gewoon voor de zomer. Alleen, ja, dus echt maar een paar dagen dat het echt interessant is, terwijl het in de winter veel vaker speelt. Maar hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen, dat is waar we in Nederland eigenlijk altijd over klagen bij 30 plus. Van, goh, in Spanje is die 30 graden altijd zo lekker. En hier in Nederland altijd zo klam. Nou, dat is precies die gevoelstemperatuur. Ja. Toch nog even naar die hittestress. Hè? Want ik bedoel, die term wordt dan geïntroduceerd, jullie moeten weer verkopen, want je hebt een site, een commerciële site. Uh, ja, dat, dat, dat trekt natuurlijk veel bezoekers dan. Dus het is ook wel handig om dat even erin te gooien. Ja, zo zou je het kunnen benaderen. Maar we houden de bezoekers maar op één manier. En dat is door het zo rechtlijnig en zo eerlijk mogelijk te brengen. Natuurlijk kun je één keer iets heel spectaculairs roepen. Als iedereen dan ziet dat het allemaal flauwekul was, dan komen ze de volgende dag nooit meer terug. Mm. En we willen natuurlijk dat ze elke dag op onze website komen. Ja. Uh, het moet niet, ook weer niet te lang warm blijven, want het is voor jullie saai natuurlijk. Er moet, moet veel verandering zijn in het weer. Voor mij als meteoroloog is maar één ding leuk en dat is de afwisseling. Dus ja. uh, acht dagen met alleen maar regen is saai en acht dagen met strak blauwe lucht vind ik ook helemaal niks aan. Uh, deze afwisseling van deze dagen, uh, dus afgelopen weekend nog 17 tot 20 graden. De komende dagen boven de 35 en komend weekend helaas weer onder de dat 20 dipje, graden. He? altijd in het weekend. Ja. ja, maar dat is wel een leuke afwisseling. Ja. Uh, en extra service neergezet, zodat er uh, allerlei mensen naartoe kunnen naar de site? Op dit soort dagen, zeker als het uh, gaat regenen en onweer, dan wordt het echt extreem druk. Dus we hebben inderdaad met onze hostingpartij uh, geregeld dat er vandaag en morgen toch weer extra capaciteit aan, aanwezig is, zodat de site in ieder geval in de lucht blijft. Wel een extra blower erbij gezet, neem ik aan, he? want anders uh, word ik straks overweerd en hebben we er helemaal niks aan. Nou, dat is wel weer goed voor de temperatuurverwachting. <laughs> dat is ook weer zo. En we gaan kijken hoe we ook al die uh, voorspellingen uitkomen. Want dat is altijd maar zeer de vraag natuurlijk met het weer. Uh, maar voor nu bedankt, hè, Michiel. Michiel Severin is dat, van Weerplaza. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is weer. De <middels> Beatles blijft <are> blokken. <middels> het Mediaarchief. Ja, gisteravond stond de KRO voor het eerst het programma Liefde voor Later uit... waarin Anita Witsier gezinnen volgt... waarvan vaak jonge kinderen worden voorbereid op de dood van een van hun ouders. Een verre voorloper van dit programma werd uitgezonden in 1972... toen de VARA een documentaire bracht onder de titel Opaatje Lief. Ook daarin stonden kinderen centraal... die werden geconfronteerd met de dood van een naaste. De vanzelfsprekendheid van de dood... is in de dagelijkse leefwereld van het kind verloren gegaan. En daarmee is het veel moeilijker geworden... om het kind er meer vertrouwd te maken... We bezochten drie gezinnen en in alle drie de gezinnen had het overlijden van een van de grootouders tot vragen aanleiding gegeven. In het eerste gezin was er zelfs sprake van een allesoverheersend probleem. Dat het kind na een jaar nog steeds over opa praat en nog steeds plaatje van Wilma op wil hebben over opa. En uh, ik vind het toch voor het kind wel erg, want dan is hij echt bedroefd. Als je waar is opa nu? Help. Ja. En waar is hij dan? En die andere oma's, uh, opa, is ook dood. Ja, en waar is open dan? Op het graf en in de hemel. Op het graf en in de hemel, hè? Ja. Ja, Basje was dat in het programma Opaatje Lief, 1972. Het KRO-programma Liefde voor Later trok gisteren trouwens 815.000 kijkers. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Annette Beershoek, correspondent voor Duitse media in Nederland. En Art Rooyakkers is uh, afro-presentator. Hartelijk welkom allebei. Uh, nog geen Hallo. last van hittestress, Annette? Nee, nee, nee. Ik mag ook niet zeuren, heb ik begrepen vandaag op Twitter. En, Zeker niet. dat uh, vind ik ook. Ja, verheug je erop nee, niet. Uh, morgen, Art? Ik verheug er enorm op, ja. ja <lacht> zeker, want ik was dit weekend dus een van die uh, mensen die naar buiten ging met het idee... nou, nu is het prachtig. Ja. Uh, nou, dat was niet zo, dus ik, verhug, ik kijk er enorm naar uit. Naar Weet dit het bootje te... ook weer? Want ik zie wel eens foto's van jou op Twitter verschijnen op een bootje. Ja, nee, toevallig dus heb ik afgesproken, mijn bootje lag nog in de werf... dat hij morgen in het water gaat. Oh. Dat leek me wel een goede timing. Nou, <lacht> um, even over dat bericht van Sesamstraat. Hè. Um, uh, daar hebben ze hebben een pop uh, die geïntroduceerd die een vader heeft die in de gevangenis zit. Is dat een goed idee, Art Royakkers? Ja, ik weet het niet. Ja, ik, ik las dat 2 miljoen Amerikanen in de gevangenis zitten. Dus dat er dan wel heel veel kinderen in Amerika uh, mee te maken hebben. Je eigen vader of de vader van een vriendje of vriendinnetje of in de familie. Tegelijkertijd denk ik dat je misschien de bubbel van de kinderwereld ook wel intact zou kunnen houden. Uh, dus dat je ze misschien niet al te veel moet lastigvallen met de grote mensenwereld... die nu dan in één keer een Sesamstraat binnenkomt. Ja, de goede wereld bestaat natuurlijk niet. Dat weten we allemaal intussen als we wat ouder zijn. Maar moet je die kinderen wel in die waan laten, vind jij, Annette? Nou ja, ik heb sowieso een, een klein probleem... met die, van die uh, educatieve televisieprogramma's voor kinderen. Ik, uh, ik, ik heb toch zoiets van... Ja, uh, waarom moeten ze altijd iets leren? En waarom moet altijd onderwijs zijn? Maar... Op de andere kant, ja, kijk, als ze nergens over iets kunnen praten... als ze nooit iemand zien, bijvoorbeeld, ze hadden ook vroeger... dat werd ook net gezegd, dat ze voor het eerst iemand... een poppetje hadden geïntroduceerd met gescheiden ouders, bijvoorbeeld. Nou ja, dan is het misschien toch een soort van taboebreuk... dat ze zich makkelijker makkelijker kunnen identificeren. Maar dat komt nog wel net iets vaker voor dan in de gevangenis zitten, volgens mij. Ja, dat komt vaker voor, dus je kunt ook niet... Maar ik heb ook begrepen wie er van dit poppetje, Alex... He, met prachtig blauw haar, uh, dat, die, uh, uh, dat het vooral ook bedoeld is... voor, voor, voor die uh, online educatieve ja. pakketten. Ja. Dat is dus niet een poppetje wat nu naast uh, Ernie een uh, ja. ja, want gaat. Want Se Sesamstraat is natuurlijk in principe een, uh, bedoeld voor de educatie van kinderen. Bedoel, ja. de, de, de, he, om de kinderen een beetje alvast op weg te helpen. Nou, ook om te leren tellen. Tenminste, dat heb ik ja. geleerd door Sesamstraat ja. bijvoorbeeld. Maar ik nou, vraag ja. me af, als je dan allerlei politieke... of maatschappelijke invloeden in Sesamstraat laat zien... waar het dan in Nederland toe zou leiden. Zouden hadden dan hier een, een poppetje... In voorkomen dat heel veel gaat blouwen, bijvoorbeeld. Want dat denken Amerikanen van ons dat ze dat doen. Of ja, de uh, vader weer dus. Of de vader die naar de hoeren gaat of ja. wat dan ook. Want dat doen we ook allemaal volgens Amerikanen. Misschien dat het die kant op gaat. Ik weet het nou, niet. Nou, wat, wat je natuurlijk wel hebt, en dat, dat gebeurt ook toenemend. Daar moest ik ook meteen aan denken. Dat in andere soaps, natuurlijk ook trouwens ook van het ministerie van Volksgezondheid. die daar ook vroeger al uh, subsidie aan uh, hebben gegeven. dat bepaalde dingen gepropageerd werden. Hè? Dat bijvoorbeeld wat je nu ook hebt, bij uh, gevaar van roken of van drinken. Of van uh, bepaalde soorten van voedsel. En dat is uh, heel veel gebeurd. En dan denk maar aan Teletubbies. Teletubbies, echt voor de piekleur. educatief in? programma nou, was het volgens ik heb een hele mij. Het zijn andere verhaal als die nou, in de gevangenis zit. Dat heb ik, toch ik even heb dat nooit begrepen. Nee, maar dan was het helemaal was, was, uh, nee, van de BBC, was dat volgens mij. En dan werd, werd dus gezegd welk poppetje voor welke huidskleur stond. En Heel politiek correct. Ja. En dan denk ik soms, ja. Maar dat jij vindt is, dat eigenlijk niet goed, dus dat die kinderprogramma's um, niet te iets veel. proberen aan opvoeding te doen? Ja, nou, ik ben zeg maar in algemeen, denk ik. Uh, ik wil veel meer kinderprogramma's of, of van, die, van die boeken waar kinderen uh, in een fantasiewereld nog kunnen blijven en, en, en kind kunnen zijn. Maar, ja, en, maar ik weet helemaal uitgelegd. Ik, ik ben een fan van Pippi Lankaus, Floddertje en Maar hoe zoiets. oud is jouw kind eigenlijk? 17. Heeft hij wel de zending met de mouse gekeken? Hij heeft ook die zending met de mouse <lacht> maar dat gekeken. dat was ook educatie. Ja, dat was ook educatie. Maar hij heeft ook gekeken naar, naar Jim Knopf en die Augsburger poppenkisten. Dat is een beetje van, <lacht> echt prachtig met zo'n marionetten. Uh, waar, waar je nog die, die, die, die uh, strepen ziet oh, ja, ja. en waar het, het water gewoon plastic is. En dan zat hij daarvoor en te kijken. En... Maar het verhaal speelde. Ja. Het was gewoon. Maar ja. is de conclusie bij jou van laat die kinderen gewoon geloven dat de wereld goed is? Jij zegt: er kan niet zoveel kwaad, toch? Nou ja, nee, ik, ik vind het vooral triest eigenlijk... dat dit blijkbaar volgens de makers nodig is. Dat er dus twee miljoen mensen, als je dat bijvoorbeeld laat inwerken, dat er zoveel mensen in de gevangenis zitten. Dat gegeven is zitten. triest. Dat gegeven ja, ja, is triest. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is zo, ja. En dat het dan dus in Sesamstraat moet voorkomen... dat is dan nog net iets triester. Maar dat er zoveel mensen vastzitten dat makers denken... nou, laten we dat maar opnemen in ons programma. Maar de kinderen, ja... Zometeen over andere zaken uit de media in deel 2 van het mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Tussen 2009 en 2011 heeft 1 op de 10 grote bedrijven in Nederland activiteiten verplaatst naar het buitenland. En daardoor zijn ruim 18.000 banen verdwenen, zegt het CBS. De meeste bedrijven verhuisden naar andere plaatsen binnen Europa of naar India, meestal vanwege de lage loonkosten. De ongunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid is volgens minister Asscher terug te vinden in de arbeidsparticipatie. Hij schrijft de Kamer dat het aantal jonge ouders dat werkt daalt. Sterkste afname doet zich voor bij alleenstaande moeders. Van die groep werkte vorig jaar nog 63 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar is het percentage gedaald bijna 61. Aftredend voorzitter De Graaf van de Eerste Kamer vindt dat hij geen fouten heeft gemaakt. Hij noemt het heel zuur dat hij weg moet. Over een uurtje legt hij een verklaring af in de Eerste Kamer. En in Hongarije is een man van 98 aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Laszlo Tzatari wordt ervan verdacht dat hij in de Tweede Wereldoorlog betrokken was... bij de deportatie van meer dan 15.000 Joden die in Auschwitz werden vermoord. Vorig jaar werd hij opgepakt in Budapest. En dat zijn de hoofdpunten... Het lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Annette Beerschot, correspondent voor Duitse Media in Nederland... en Art Royakkers, presentator bij de AVRO. Um, de jongens die verdacht werden van het doodschoppen van die grensrechter... Richard Nieuwenhuizen, die hebben hogere straffen gekregen dan uh, ja, in het algemeen werd gedacht. Advocaten zijn daar dan weer verborgen over, want zij denken dat de media-aandacht... en het maatschappelijk belang dat er aan wordt gehecht, daarin heeft meegespeeld. Annette, je hebt die zaak gevolgd. Je was daar gisteren ook bij bij de uitspraak? Nee, ik was er niet bij, maar ik heb het uh, vanuit uh, Amsterdam om, om, gevolgd. En heel aan, intensief uh, ook de afgelopen maanden. Om het aan de Duitsers ook uit te leggen Precies, natuurlijk. Ja. Um, hebben die advocaten een punt, vind jij? Nou, um, dat kan ik moeilijk beoordelen. Want dat dat moet, dan moet je echt ook een expert zijn. En die advocaten praten natuurlijk ook uit eigen belang... ...of uit, uit belang voor hun cliënten. Uh, maar dat uh, over die media media-aandacht, media dat vind ik niet. Dat vind ik eigenlijk niet. Het is natuurlijk een, een, een geval geweest. Ik weet nog toen het gebeurde op uh, 2 december. En dan, dan in de loop van 3 december werd het steeds... Uh, schokkende eigenlijk dat, dat heel Nederland geschokt was. Uh, en je kunt het niet, dat is zeker geen media-hype geweest. Het was absoluut, uh, uh, het heeft Nederland erg uh, geschrokken mm. En, en werd ook trouwens, heel in het begin kwam uh, snel kritiek op de KNVB op. Dat die het zo een beetje uh, probeerde te zussen... en niet erg uh, uh, mm. ja, zo serieus hadden genomen. Ja. Wat ze later dan ook uh, hebben herkend. Artie, advocaat, hebben ze een punt, vind jij? Nou, het is volgens mij uh, inderdaad zo dat advocaten vooral voor een cliënt opkomen. De, de Sprong uh, las ik in de Volkskrant, die dus zegt dat de, de, inderdaad de onrust in de maatschappij de, de straf mede heeft bepaald. Die zegt tegelijkertijd ook dat. De, datgene waar de grensrechter aan overleden is... de, de, de, de slagaderlijke bloeding was het in zijn hals, ja, ja. begreep ik... dat het ook door een uh, erfelijke aandoening zou ja. kunnen zijn. Ja, een advocaat is op zoek naar mogelijkheden ja. om zijn cliënten vrij te pleiten. En daar hoort dit dan ook bij. Misschien slaat hij nu wel heel wild uh, om zich heen. Ja. Ik denk namelijk dat uh, veel Nederlanders... dat dit voor de eerste keer is misschien wel... dat we nu een discussie hebben over of er te hoog gestraft is. Over het algemeen vinden ja. veel Nederlanders dat er veel te laag gestraft wordt... Ja. Nou ja, in dit geval, ik dacht ook nog, kijk, dat, dat begrip uh, maatschappelijke onrust of, of maatschappelijk belang, wat de rechters hier ook hebben gezegd. Nou, dat is ook niet nieuw. En, en ik moest er meteen denken, nou ja, klassieke voorbeelden zijn terrorisme. Uh, want een, een, een, aanslag, uh, is, is, een terroristische aanslag is juist bedoeld om heel veel uh, ja, uh, schrik en angst teweeg te brengen mm -hmm. in de maatschappij. En in andere zaken ook. Dan wordt gezegd, nou, dat is dus een, een, een misdaad geweest die, die zo'n impact had. Uh, en dat laten we meewegen. Dat hebben rechters daarvoor ook al gedaan. Ik, uh, uh, in ja. dit geval moet ik echt, ik, ik wil echt de media vrijpleiten. Het is niet iets wat de media hebben opgeklopt. Die zijn ja. daar in tegendeel heel, vond ik heel goed. Uh, maar je ziet maar, alles je je ook nog eens omgekeerd: dat iemand in de media al zoveel aan, aan, ja, aan de schoonpaal is genageld, zou je dan kunnen zeggen. Dat, dus, dat de rechter juist zegt: van Nou, dat laat ik meewegen ik, ik en ik geef een lagere straf. Nee, ik kan me herinneren dat ja. in, de, in de zaak van de kopschoppers, zal ik ze maar even noemen: ja. die jongens die in Eindhoven een andere ja. jongen ja. Uh, verschrikkelijk <hijngen> mishandelden, wat op beveiligingsbeelden te zien was. Die werden dus al snel gevonden, mede dankzij. Bij optreden van pauwnieuws bijvoorbeeld en en allerlei social media waar de foto's werd verspreid en er ontstond toen een discussie van, is dit wel slim? Gaan die jongens niet veel milder gestraft worden... omdat ze nu al zo gestraft zijn door de maatschappij? Je kan het dus ook twee kanten ja. op uitleggen, ja. dit fenomeen. En in dit geval, als ik dat even nog maar toevoeg... in dit geval was het echt zo dat eigenlijk die jongens zelf... Uh, en die vader, dat die helemaal niet zo prominent in het nieuws waren. Maar het ging om het algemeen fenomeen agressie en, uh, en, en, en voetbal. Je bedoelt, en... het ging ook niet over de afkomst van die jongens? Nee, ook niet over de afkomst van de jongens... maar ook niet uh, heel niet voorzichtig dat ik, dat ik nu las de voorname, maar ook eigenlijk... Uh, uh, ik heb daar niet echt heirige berichten over gezien... dat die aan de schandpaal werden genageerd. Nou, nou ja, in het begin Wilders heeft geroepen... Hè, van het, uh, ja, het, zijn, het is een Ja, maar het dat, was probleem. dat was interessant dat het eigenlijk niet werd opgepakt. En tegendeel, er mm. waren ook heel veel Nederlanders die zeiden... hadden het hier ook uh, in een mediaforum een keer over... Die, die toen zeiden, nou, uh, wij zien het ook uh, bij ons in de club... en op zondag of zaterdag aan de veld, de agressie en, en de geweld. Ja, oké, okay, uh, dat is dat... Dan uh, hoorden we aan het begin al even van dit programma... een fragmentje uit uh, het 8 uur van gisteren. Maar het was op veel meer plekken trouwens. Waarin uh, werd aangekondigd dat kanker een chronische ziekte wordt. Uh, nieuws van gisteren. Dus laten we even luisteren naar een fragment uit De Wereld Draait Door. 7 mei was het waar uh, kankeronderzoeker René Bernhardts te gast was. Als je goed luistert, dan hoor je hem ook zeggen... dat uh, in kanker in 90 van de gevallen chronisch gaat worden. Luister u nog. zegt het wordt een chronische ziekte. Met andere woorden, je gaat er niet meer aan dood. Je blijft ja. wel ziek, maar ja. er zijn medicijnen voor. Maakt u dat nog mee bij ja, leven? ik zeker wel, ja. Oké, okay, dus, ja, nou, dus binnen tien nee, ja. jaar is het zover. Ik net zestig, zeg ik. dus binnen twintig jaar is het dan zover. Ja. Voor de meeste vormen van kanker. Ik wil niet zeggen voor alle, maar voor de meeste vormen van kanker, denk ik... En de is het nou hoe meer procent. geld we u geven? Ja, Arno Royakkers, um, in mei dus al. Dus Sterker nog, ik heb voor de AVRO ooit een programma gepresenteerd, <laughs> Het is twee jaar geleden. Sta op tegen kanker, een, uh, waarin we donateurs proberen te werven voor KWF-kankerbestrijding. Daar hadden we het ook al over het feit dat uh, uh, binnen afzienbare tijd, en volgens mij werd daar dan ook 20, 25 jaar gezegd... Een heleboel uh, vormen van kanker zouden verworden tot een chronische ziekte in plaats van de dodelijke ziekte. Ja, ik, had, ik had het trouwens. Ik had uh, nog gekeken in Duitsland gegoogeld. En daar was het ook. Uh uh, twee jaar geleden of zo, dat berichten over waren. Dus het is gewoon oud nieuws. Nou, in die zin dat, kijk, zo'n zo uh, benefietavond zoals ik die heb gepresenteerd, of het, uh, dat moderne tempo waarin het in de wereld draait door voorbij komt, dat is misschien niet het podium om het nieuws te maken. Het nieuws is niet een objectief gegeven. Dat ligt ook aan het medium waarin het gebracht wordt, het moment waarop het gebracht wordt, door wie het gebracht wordt. Gisteren zit het prominent in het NOS-journaal... er stond ook in het Algemeen Dagblad. En dan opeens ontstaat er een olievlek. En het valt wel heel toevallig samen met dat 100-jarig jubileum van het Antonie Leeuwenhoek. Nou. Ja, omdat ze hebben een campagne willen, geld in, inzamelen. Ik, ik vind het trouwens dat zij, die, ja, dat uh, ziekenhuis kun je niet verwijten, want uh, zij zijn op zoek naar geld en aandacht. En maar speelt dat mee, denk vondsen. je dan, door dit, door dit zo naar buiten te brengen? Natuurlijk, dat is een, is een soort van strategie, een PR-strategie om dat te doen en dat hebben ze perfect gedaan. Alleen vraag ik me dan af, zouden, kijk, je kunt er ook nog aandacht aan besteden omdat het Inderdaad, goed nieuws is. Eh, maar dan zouden van journalisten kunnen zeggen, nou, dat zo, nieuws, zo nieuw is het niet. Mm. Ze zouden een beetje uh, ja, eerlijk of redelijk tegenover hun. Eigenlijk, eigenlijk uh... zag ik dat gisteravond bij Nieuwsuur... waar ze waar ze inderdaad alles zo een beetje op een rij zetten. En ook een, een ja, wat kritische geluid liet horen van iemand die zei ja, dit is eigenlijk een te optimistische uh, schatting al. Ja, ja. Het is misschien ook wel nieuws waar we allemaal op hopen. Dus dat dat nou, dan ook ja, meetelt waarom het telkens weer ja. terugkomt. Maar daarom misschien wel des te kwalijker... als, als daar toch ook een, een argument onder zit. Ja, het van... Is in ieder geval cru, dat, dat getal van twintig jaar gaat nu zo spelen. Dus bedoel, je wenst het niemand toe, deze ziekte... maar al helemaal de komende twintig jaar niet. Want je weet dat over twintig jaar het hopelijk dan dus chronisch is... in plaats van dodelijk. Dus met andere woorden, ja, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat, dat, je, dat je zegt... dit nieuws wordt weer heel erg opnieuw opgebakken voor mm. een campagne... En moet je dat nu op deze manier wel gebruiken. Ah, net bestaat de neiging ook bij journalisten, dus, om dan uh, toch misschien even wat minder kritisch te zijn? Ja, ik, ja dat, dat, dat moet ik. Ja, moet, moet, moet ik toegeven? Ik denk dat uh, iedereen dat kent en iedereen dat weet, dan heb je zo'n verhaal en dan. in um, ja, daar zijn we ook een, een, een uitdrukking van tot Dus dat je zo lang uh, kijkt en kritisch kijkt, voordat je verhaal helemaal dood is en. en verhaal um, moet je natuurlijk... niet doodchecken? Nee, doodchecken zeggen jullie. Nee. Oké, okay. jij, jij moet het. Uh, uh, kijk, je hebt een in dit geval is het ook best een goed verhaal. Je kunt het brengen. Je moet het niet zo, zo brengen alsof het nu echt breaking news is, want dat is het niet. Maar je kunt het nog degelijk brengen en zeggen: nou, zij zijn nu bezig met een databank. En hoe doen ze dat eigenlijk? Uh, dat is fantastisch, maar uh, het kan ja inderdaad ook, uh, kan ook morgen weer gebeuren... dat ik iets als nieuws breng wat uh, ja, misschien drie jaar oud is. Ik hoop het niet, maar... Nee. Oké. Okay. Um, we hebben net uh, de, de cameraman gehoord uh, vanmorgen bij Ibn Galdoen, uh, waar die leerlingen herexamen moesten doen. Er was ook nog een actie omheen. Het hek was afgesloten, er hing daar een spandoek. Uh, ik dacht dat de tekst iets was van, wij doen wat de overheid moet doen. De school sluiten, dus, uh, slu neem ik dan aan dat ze dat, ja. uh, dat, ze dat bedoelden. Vond het was uh, wel heel middeleeuws om dan een slot op te hangen, alsof dat dan uh, alles oplost. Bovendien, de achteringang was gewoon open, dus ja, daar, daar dus, konden dus ze door zo, naar binnen. Symboliek, daar gaat het om. Uh, twee cameramannen, eentje van uh, SBS en eentje van RTL. Die van RTL hebben we net gehoord, die zijn daar dus uh, ja, toch mishandeld, uh, kan je zeggen. Wat vind je daarvan? Nou, dat kan niet. Je blijft met je poten van andere mensen af... en al helemaal van mensen die daar een beroep komen uitoefenen. Het lijkt me buitengewoon slecht reclame voor deze school ook. Dat je... Uh, uh, je bent al het nieuwe in Holland, zeg maar. Dat was het vorige scholen Nou, dan hebben we nu deze school. Er uh, is het nodig aan de hand. En dan heb je leerlingen zo niet onder controle... dat je ze ook nog cameramensen laat aanvallen. Dat lijkt me buitengewoon niet bevoordelijk voor de toch al niet zo'n goede naam die jouw school heeft. Annet? Ja, wat, wat, wat, wat ik dan op... Uh, dat kan natuurlijk absoluut niet, dat moet je nooit goed praten. Maar wat ik nog ook had, was dat ik dacht... wat, wat weten we eigenlijk van die spanningen die daar heersen? Die nu, op zo'n moment komt het ter uiting... dat iemand volstrekt over de rode gaat... en de camera maar aanvallen, hoe halen ze het uh, in hun hoofd? Het um, is dus meer dan examenstress maar, alleen. Dat is, ja, die, die jongen die dat deed was trouwens, heb ik begrepen, was helemaal geen examenleerling. Maar goed, dus de stress en de spanning die daar is op die school en inderdaad ook het is een islamitische scholengemeenschap. En naar nou alles wat er nu geroepen en, en in de discussie is. En soms denk ik, hebben we eigenlijk een idee daarvan... hoe groot die spanning is en, en hoe snel dat kan uitbreken. Hmm. En bij deze jongen blijkbaar uh, heel snel. Ja, maar dat, maar daar, dat, is, dat is dan misschien zo, maar, dat, maar dan om vervolgens een camera... om de klap voor ze beetje. te Nee, dat... natuurlijk niet. Dat is absoluut geen excuus. Het is al, alleen een vaststelling ja. waar ik zeg... dat uh, waar die collega's nu echt slachtoffer van zijn geworden... Nou, ja, dan moet je absoluut ja, moet je straffen. Oh, die, want die cameraploegen waren uh, daar uh, waarschijnlijk alleen... omdat die actie er was het oh, slot in beeld ja. te brengen, uiteraard. Precies. Ja. Dus dat moest in beeld komen. Maar ja, aan de andere niet om het goed te praten. Op geen enkele manier valt het goed te praten. Maar ik kan me voorstellen als je daar op school zit... je hebt al enorme stress sowieso voor je examen. Ja, president, en dan, doe ik. En, en, dan... En, dan, en nu staan er de hele tijd die cameraploegen... die staan maar eindeloos te posten bij die poort. En dus, dus ben... nu een actiegroep die dus blijkbaar... Die daar boven over onze anti-islamistische, misschien zelfs rechtsextreme actiegroep is. Die... Ik weet nog, toen ik 17 was... was ik ook niet altijd even rationeel. Ik heb nooit een cameraman aangevallen, dat <laughs> niet. Maar ik kan me voorstellen, als je in zo'n snelkookpan zit, dat er wel eens uh -huh. iets misgaat bij een 17 17-jarige, maar dan moet er een schoolleiding zijn die uh -huh. daar uh, de boel onder controle houdt. Ik heb niet het idee dat dat op dit moment uh -huh. uh, gebeurt. Vastgesteld natuurlijk dat die, die, die school al een groot probleem heeft uh, met al die, die, die toestanden daar. Um, uh, ja, je zou, ik weet niet of de school überhaupt nog blijft bestaan natuurlijk, er zijn ook geluiden die zeggen, ja, dichtgooien die tent, maar die naam, die blijft voor eeuwig bezoedeld natuurlijk. Ja. Ja, net als je dat met, op een cv ziet staan... In, in Holland, inderdaad. Moeten ze daar wat aan doen? Of, of? Misschien nou ja. veranderen in, in, in Holland dat dat, <laughs> dat, dat dat een nieuwe naam wordt, hè? Ja, ik denk, ik, dat weet ik niet of dat iets gaat opleveren. Maar die, die, die, die, die kinderen, of die daar nu zitten. en juist al die die dus niet gesommeld hebben. Nou, die zijn echt de typen. Want die mm -hmm. gaan, daar staat straks op het cv. Staat, ja, heb ik mijn diploma gehaald in 2013 op ja. de iwengam Gabun-school. Haha, ja. zegt elke werkgever. Dat geloof ja. ik best. En, en hadden ze daar nog iets aan kunnen doen? Bedoel, had dat, dat, dat, dat nog beter gemanaged kunnen worden? In de, in, de, in, de, in de media, met name. Nou, nee, ja, ik weet het niet. Het, is, het komt wel heel druppelsgewijs, telkens kwam het nieuws naar buiten. Dus het werd wel steeds erger en erger. Eén en zo'n communicatielist die ik ooit al heb meegekregen... is, komt meteen met alles naar ja. buiten. Ja. Dan is het in ieder geval duidelijk, dat is hier niet gebeurd. Het nee. bleef maar, dan was er weer een nou, nieuw examen. Ik vond, examen vond, vond echt, uh, in heel het hele begin, toen het Frans examen uh, naar buiten kwam... en er was ook een interview met de directeur van die school... en die vond ik absoluut niet sterk. Hmm. En hij deed daar zomaar over. Nou, toen heb ik het opengemaakt. Nee, bij die envelop heb ja. ik iets gezien. En het werd nog zo afgedaan. Uh, nou, dat is natuurlijk zuur voor alle kinderen die nu Frans uh, een dag later uh, moeten doen. Uh, en na. Nou nou, als we nu zien wat er allemaal naar ja. buiten is gekomen... Kan en, dat de en de impact... beveiliging... en toen, pas later heeft hij toegegeven dat die sleutel mis ja. ik, ik vind ze hebben het totaal... Ja, ja. Uh, maar of Het kan natuurlijk dat, schoon, dat, dat ja. in het begin de impact nog niet helemaal duidelijk was... en dat er in de loop van dat onderzoek veel meer naar buiten kwam. Hij heeft wel onmiddellijk ook aangifte en zo gedaan. Dus dat, dat valt dan weer te uh, prijs in hem. mooi dat we... jij van het goede van uh, de nee, nee, maar, maar, ik ik snap best hoe dat gaat. Dat je, dan, dan komt er eens van alles los. Ja, Dat hebben ze ook uiteindelijk wel weer in de media gebracht. natuurlijk. Maar Je komt wel natuurlijk in een enorme mediastorm... Terecht. En in zo'n storm, dat ja, jij sinds speelt er nu ook al op, dat het bijna niet anders kan aflopen dan dat die school dicht moet gaan. Mm. Daar, daar, daar, daar draait het nu wel zo nou lang zo ja, naartoe. En, en als wij nu weten wat allemaal wat die school de afgelopen jaren voor, voor problemen had. En jij hebt als directeur zo'n. Met het Frans examen. Dus je, je ziet iets, en dat is misschien eerst een incident, maar wat echt landelijke uitwerkingen heeft. Uh, dat je dan niet snapt dat inderdaad hier uh, je school, absoluut de existentie van je school staat op het spel. En nu helemaal. Uh, ja, dat vond ik uh, een ja. behoorlijke blunder. Ja. Ik ga jullie weer de hitte insturen. Leuk. Ja, wat naar. Vanuit deze cool studio. <laughs> ja. uh, dank jullie wel dat jullie er waren voor het uh, mediaforum. Forum. Arneet Beersel en Art Royakkers waren dat. En uh, we doen dat dan wel trouwens met uh, prachtige muziek als begeleiding. Ik bedoel, als er dan één zomerliedje is, dan is het deze wel. Van de prachtige Joe uh, Uit 2010 alweer dit liedje. Hier is On My Way. Jovanka, wat zij dus doet is in metro's gaan zitten over de hele wereld en dan, dan haalt ze zichzelf allerlei verhalen in haar hoofd over degene die ze tegenover zich ziet. Zo van nou, die meneer die zou best eens vanavond dit of dat of dat kunnen doen. En zo komt ze dan weer aan die teksten. Vandaar dus ook uh, On My Way. En ze is geloof ik bezig met een nieuwe plaat, Jovanka. We gaan de nationale Nieuwsquiz spelen. doen we vandaag met Wilma van Andel, die is 30 jaar en komt uit Badhoeven dorp. Hartelijk welkom. Dankjewel. CDA, uh, medewerker, fractiemedewerker, yeah. yeah. maar uh, houdt van zwemmen met dochtertje. Ja, dat is het leukste wat er is. Nou, het wordt er wel lekker weer voor. Ja, ja. nou we gaan elke week en uh, komen ze lekker buiten. Maar, ja, binnen dan. Ja. Ja, ja, ja. Maar nu ja. kan je naar buiten. Ja? Ja, nee, dat dus vindt ze hartstikke leuk. Ja. En niet bang voor water. Dat is wel het groot voordeel als je daar vroeg mee begint. Ja, veel kinderen vinden water altijd leuk. Maakt niet uit hoeveel en waar en zo. Lekker spatteren. Vinden wij eigenlijk ook wel. Uh, we gaan eens kijken hoe het is met de nieuwskennis. Eerst maar is de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. Zo ziet het er straks ongeveer uit als het aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ligt. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd. De megaprovincie. En ook Emmeloord en Urk horen er straks nog bij, tenzij ze alsnog in opstand komen. En als men dat niet doet, dan denk ik dat het logisch is om te zeggen... ja, dan hoort het nu bij Flevoland en dan fuseert het mee. En bezwaarmakers hebben nog tot oktober om hun stem te laten horen. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Minister Plasterk lanceerde dus gisteren zijn wetsvoorstel voor de nieuwe megaprovincie Utrecht, Noord-Holland en Flevoland moeten, als het aan Plasterk ligt, één grote provincie worden. Vraag 1. Wat is de werktitel voor die nieuwe megaprovincie? Noordvleugel. Dat is goed. Vraag 2. Welk bedrag levert de megaprovincie volgens Plasterk op als jaarlijkse bezuiniging? 70 miljoen. En dat is ook correct. De bezuiniging zou volgens Plasterk vooral te halen zijn op minder bestuurlijke drukte... Hij vraagt zich af wat de toegevoegde waarde van een provinciebestuur in Flevoland is. Er zijn daar maar zes gemeenten, zegt hij. Vraag 3 is een kop uit de krant. Die lees ik voor. En je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden bij te horen waar die kop dus bij hoort. De kop luidt als volgt. We maken het een dief wel erg makkelijk. We maken het een dief wel erg makkelijk. Gaat dit over één? Drugshandelaren schakelen hackers in om gezamenlijk drugs te kunnen smokkelen... doordat ze zo zelf kunnen bepalen waar in de haven van Antwerpen hun drugs werd gedropt... 2. Nederland is een interessant land voor smartphone-dieven. In landen om ons heen kan een telefoon onmiddellijk worden geblokkeerd. Bij diefstal in Nederland kan dat nog niet. Of 3. Maar 26 leerlingen hebben gebruik gemaakt van de inkeerregeling... voor gestolen examens. We maken het een dief wel erg makkelijk. Ik twijfel tussen de eerste en de tweede, maar kies de eerste. Dat is niet goed. Want het is namelijk de tweede. Ja. De smartphone dieven stonden in de NRC Next. Tot nu toe kunnen alleen de simcards geblokkeerd worden. Minister Opstelten sprak met de telecom af... om de telecomwet op dit punt te wijzigen. Vraag 4. Op het Indian Summer Festival werden afgelopen weekend... meer dan 240 smartphones gestolen. Er werden 9 mensen aangehouden voor diefstal. Uit welk land kwamen zij? Poeh, um, Roemenië. Is dat een gok? ja. Waarom gok je Roemenië? Ja, dat is dus alvast al heel erg slecht. <laughs> het antwoord is goed. Oh, ja. Nou, nou ja, dan is het weer goed. Ja. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed, wie is dit? Wij hebben het beeld dat de overgrote Zorgdraag. meerderheid van de toppers... in de jaren 60, 70 en 80... structureel doping gebruikte in de belangrijke wedstrijden. Winnie Zorgdrager. Die zei hem al. Hè? Ja, de oud-minister van Justitie presenteerde gisteren het rapport over dopinggebruik in de wielersport. Vraag 6: Wat is de veelzeggende naam van het rapport van de commissie Zorgdrager? Uh... Allemaal... Doorgaan. Ik weet het niet. Nee, is niet goed. Meedoen of stoppen? Mm. Ja, ik dacht, als het allemaal wordt, dan ja, is het ja, toch gewoon... niet... Ja, dat komt ik er, kom gaat... ik er verder toch niet. Gaat de nee, verkeerde kant op. Dan de laatste vraag. Nog vier punten kan je ermee verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. De vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. 4. Ik ben erg van orde en vooruitgang. 3. Mijn nationale volkssport levert ook veel boosheid op. 2. Het kaartje voor het openbaar vervoer werd bij mij duurder. Italië. Top, Italië, Ik Italië zegt zij, Italië. Nee, um, nee, want het laatste was geweest... in diverse steden braken bij, bij mij protesten uit. Ja, dom. Turkije. Nee, Brazilië is het. Oh. Ja. Nou ja. Op de, de vlag van Brazilië staat uh, Ordem e Progresso. Dat betekent uh, orde en vooruitgang. De protesten richten zich onder andere op het binnenhalen van het WK... WK voetbal, iets wat een feest zou moeten zijn. Voetbal is namelijk een soort van religie in Brazilië. Het kaartje voor het openbaar vervoer werd in Brazilië omgerekend 7 cent duurder. Die prijsverhoging was de aanleiding voor al die protesten. De afgelopen nacht gingen tienduizenden mensen daar de straat op. Ha, dat was een lastige. Ja. We komen op 4, dus dat betekent dat er in ieder geval 11 goed moeten zijn zometeen in Oep. deel 2. Ik denk dat criminaliteit nooit goed te spreken is, was inderdaad.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 niet doelbewust hebben doodgeschopt... en niet is aangetoond wie de fatale schop uitdeelde. Hebben die advocaat een punt... of is de uitspraak juist een goed signaal richting de samenleving? Het is goed dat alle verdachten in de grensrechtenzaak... even schuldig zijn bevonden. Bent u het eens of oneens met die stelling? sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Stam. Terug bij Wilma van Andel, 30 jaar uit Bad Hoeverdorp. In ieder geval 11 moeten er goed zijn, dat ja. is de uitdaging. Liever ja. nog wat meer. Uh, ik moet de vraag helemaal stellen, dan het antwoord. Of pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsblist. Welke bewindspersoon bracht gisteren een bezoek aan de Israëlische premier Netanyahu? Timmermans. Dat is goed. Welk land is tegen het instellen van een no-fly zone boven Syrië door de VN-veiligheidsraad? Rusland. Goed. Hoe heet de Duitse sanitair fabrikant die naar de beurs wil? Ik niet. Groher, uit welk land komt de nieuwe snelste computer ter wereld? Amerika. China. Wat moet volgens SP, PvdA en CDA... gratis meegenomen kunnen worden Fiets. in de trein? Fietsen. Dat is goed. De burgemeester van welke gemeente... stapte gisteren per direct op? Vlieland. Goed, de overheid stelt anderhalf miljoen beschikbaar... voor proeven tegen files op welke snelweg? A10. A67. Hoe heet de metalband die voor het eerst in 43 jaar weer een nummer 1 notering te pakken heeft? Ik niet. Black Sabbath. Welk land levert op kleine schaal luchtdoelraketten aan de opstandelingen in Syrië? Uh, Amerika. Saudi-Arabië. Welke Britse Royal is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis? Prins Philip. Goed. Hoe heet de brug over de A12 in Zoetermeer die een opknapbeurt krijgt? En Mandela. Dat is goed. Wikileaks-oprichter Julian Assange... mag van welk land in dienst ambassade in Londen blijven? Ecuador. Dat is goed. Kremlin is niet van plan om welke ring van president Poetin... terug te geven aan de voormalige Amerikaanse eigenaar? Ja, ik weet niet meer hoe die ring heet. Ik heb het wel gelezen. De Super Bowl ring oh. Welke vertrekkende president moet in Teheran voor de rechter verschijnen? Weet ik niet. Ach, maar niet, de judge, is dat. Wie treedt per 1 oktober bij de KNLTB in dienst als bondscoach? Eh... Uh... Nou, pas. Ik weet het. Ja. Martin Boom, heet hij. Ja. Um, ik geloof dat het na ronde 1 al helemaal uh, mis zat, hè? Nou ja, dat Brazilië, dat, heb ik, dat, dat is gewoon uitgebreid op het nieuws geweest vanochtend. Ja. Dus dat had ik natuurlijk gewoon moeten weten. De moed zakte je een beetje in de schoenen. Ik zag het gebeuren hier tegenover ja. mij. Nou ja, we kunnen er weinig aan doen. Zeven waren er goed in deel 2, toch nog. En dan komen we op 28. Maar nou ja, uh, dat is niet erg, niet erg goed. Ik uh, hoor een herkansing aankomen op een tijdje. Ja, dat, dat <laughs> laat ik dat maar doen. Dan. We geven de kaarten mee voor beeld, de geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En het is mooi weer, moet je maar denken. Lekker zwemmen met Precies, precies. Ja, ik ben helaas wel fanatiek. En dat, dan vind ik dit wel even vervelend. Maar het is even niet anders. Zet hem op.